De blauwe zaden. Matt Melden en Stevens zijn terug in Amerika. Samen met professor Marcus en de blauwe man Jack... een vertegenwoordiger van een levensvorm van 300 miljoen jaar geleden die door zijn superieur brein, zijn ongelooflijke kunde en vaardigheid... hen en de wereld heeft gered van een dreigende ondergang. Inmiddels chanteert de tegenstander van Melden, de misdadige Duitse geleerde van Sommeren... de wereld vanuit de ruimte. Ook hij heeft een blauwe man, die hij totaal onder zijn invloed gebracht heeft. Daardoor kan hij beschikken over middelen om zijn dreigementen waar te maken. Zal het Melden en de zijne nog lukken hem bij tijd onschadelijk te maken... Daar heb je al die tijd gezeten. Ongelooflijk, op oh, de seconde. Het lijkt wel of Fel en Frank er niet zijn. Anders waren ze ons tegemoet gekomen. Ja, waar kunnen ze dan uithangen? Uh, ik ben blij dat we er zijn. Ja. Ik heb al die tijd in angst gezeten dat we zouden worden aangehouden. of Ik heb onder de radar gevlogen. En al had iemand ons op zijn scherm gekregen, dan hadden ze ons nooit kunnen vinden. Door de kracht van mijn gedachten was de helikopter onzichtbaar. Daar geloof ik niks van. Wie kan er nou een helikopter onzichtbaar maken? Ga die gang. Zegt dat niet te hard, jongeman? Hij maakt de helikopter niet onzichtbaar. Hij beïnvloedt het perceptievermogen van anderen. Zodat ze de helikopter eenvoudig niet zien. Hij heeft het alles meer gedaan bij die demonstratie bijvoorbeeld. Ze zijn hier wel geweest, Felle en Frank. De radio staat nog aan. Stil eens, het is bijna tijd voor de nieuwsberichten. Ja. Van Zommeren moet nog wel zowat zijn boodschap naar de aarde buiten uitgezonden. Daar heb je hem. Drie uur, radio nieuwsdienst. De ontploffing ja, in de ruimte is een, en, een, en een, daarop ja. de daarop volgende zonsverduistering van enkele uren moet worden toegeschreven aan het ontstaan van een NOVA, ja. zo de sterrenwacht de Mount Bergen. Wat heb ik gezegd, zie je? Gezet, ja. Ja, Ongeveer een half uur geleden hebben radiostations over de hele wereld een merkwaardige boodschap opgevangen, waarin een zekere von Zommelen, Wat? die zegt te spreken vanuit de ruimte, zich verantwoordelijk stelt voor de ontploffing. Wat zo geloof, zie je wel. Hij dat hij zelf de lot zal ondergaan als niet alle regeringsleiders zich onvoorwaardelijk aan hem willen onderwerpen. Huh. Oh, ja. Er wordt een termijn van 3 maal 24 uur gesteld om op het ultimatum in te gaan. Anders zal de aarde worden vernietigd, al dus de boodschap. Gedacht wordt aan een misplaatste vlak, maar men is er nog niet in geslaagd de daden op te sporen. 3 maal 24 uur, dat is kort, dag. we moeten handelen, nu! De Blauwe Zaden, door Paul van Herk, bewerking Tom van Beek. gedacht wordt aan een misplaatste grap. Wie moeten we bellen? Binnenlandse zaken? Buitenlandse zaken? Ik denk niet dat het er veel toe doet. Waarom niet? Niemand zal je geloven. Weer één met een misplaatste grap, zullen ze zeggen. Dat hebben ze in feite al eens een keer gezegd... toen die commissaris uh, uh, Henderson verboden werd met zijn onderzoek door te gaan. Tja, het ziet er maar uit dat we op eigen kracht verder moeten. Wat denk jij ervan, Jack? Ik leef nog niet zo lang tussen de homo sapiens... Er zijn dus een aantal dingen die ik niet begrijp. De mens kan niet de gedachten van een ander mens opvangen, heb ik begrepen. Wat heeft dat er nou mee te maken? De mens kan dus alleen communiceren met woorden. Ja? En met woorden kan de mens onware dingen zeggen. Andere dingen dan hij denkt. En als de ander dus niet de gedachten, maar wel de woorden kan opvangen... hoe kan die ander dan weten of er waarheid gesproken wordt of niet? Dat kan niemand weten. Dus... Ook als iemand waarheid spreekt, kan de ander nog denken dat het onwaarheid is. Ja. Ingewikkeld. Er moet veel wantrouwen zijn tussen de mensen. Maar wat wil je daar nou allemaal mee zeggen? Als mensen alleen maar horen wat ze willen horen, heeft het geen zin om naar uw regering te gaan. Het zou te veel tijd kosten om iemand te overtuigen. Je hebt gelijk. Maar wat is het alternatief? Alternatief? Ik bedoel, wat dan? We zullen wat anders moeten bedenken. Ah ja, zover waren we zelf ook al. Daar hebben we geen superbrein voor nodig. Laat Jack met rust en laat hem in zijn eigen tempo denken. Dat gaat in ieder geval nog honderd keer zo snel als uw gedachten, meneer Melden. Als u mijn oplossing niet wilt horen... Zeg het, Jack. Zeg het als je iets bedacht hebt. Let maar niet op meneer Melden. Hij is een beetje nerveus. Hij mist het analytisch brein dat wij mensen van de wetenschap... Analytisch brein? Wat heb je aan een analytisch brein... als je oog in oog staat met de vernietiging van de wereld... Dan moet er iets gedaan worden, professor. Hoort u? Gedaan! Uh, laten wij ons hoeden voor mensen die dingen doen zonder eerst na te denken. Ik geloof dat ik gek word. 324 uur, 72 uur. En daar is er bijna een uur van om. Ik zal u zeggen wat mijn plan is. Ik ja. zal daar uw hulp voor nodig hebben. Eindelijk, ja. Ik hoop dat u met wat zinnes voor de dag ja, komt. heel nog even met, hou je kalm. Uh, laat horen, Jack. Het is mijn bedoeling. En ik denk wel dat ik dat voor elkaar zal kunnen krijgen in die korte tijd. Hallo hallo nou die nou nou nou Hallo! Hallo! nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou Hallo. nou nou, professor, u hebt ons wel laten zoeken. Hè? Het spijt me, jongeman, het spijt me. Maar we hadden zo'n briljant idee gekregen dat we onmiddellijk moesten realiseren. Ja, realiseert u zich wel? En wat voor gevaren u zich hebt blootgesteld? Toch geloof ik dat we er goed aan hebben gedaan op het internationale Nou, Congress. het is anders niet zo best afgelopen. Hè? De kranten oh. hebben er vol van gestaan. Heeft uw naam niet veel goed niet gedaan, professor? Grote geesten worden vaak miskend. Daar ben ik al aan gewend. Jack en ik gaan werken aan het prototype van een reactor die voor ons... Bruikbaar... Als u daar nog de tijd voor krijgt. Ik geloof dat we dan eerst nog een paar kleinigheden moeten oplossen. Ja, die von Sommeren heeft een ultimatum gesteld, hè? Ik heb zoiets gehoord op de autoradio. Schijnt dat niemand de boodschap ergo serieus neemt. Ja, maar dat heeft vooral met het erg moeilijk mee. We waren ja. net een plan aan het bedenken. Dat, dat wil zeggen, Jack zou een voorstel doen. Oh, nou, ben benieuwd. Hallo, Frank. Zo, yeah. Welden. Heb je weer even een tijdje met de wereld Ach, te bemoeien? Maat. ik heb geprobeerd om een beetje te kalmeren. Ja, nou, die heeft een goede invloed op mensen. Kijk maar naar mij. Goed dat hey, jullie hè? zijn, jongens. Dan kunnen jullie meteen horen wat er gaat gebeuren. Jack heeft iets bedacht. Bruid, Jack, vertel op. Jack. Hé, hey, jongens! Waar is Jack? Jack is verdwenen! Waar kan je zitten? Ik ken niet Jack! is hij niet. Hier is die. Huh? Hier is die. Slaapt of in meditatie is. Jack! Stel met. Ja. Wat doe je, Jack? Is er iets niet in orde? Ik bereid mij voor op mijn tocht. Op je tocht? Ik zal alleen gaan naar de Asteroiden gordel. Uw soort mensen kan mij niet helpen mijn broeder te overtuigen. Overtuigen? Overtuigen van wat? Wat wil je precies gaan doen? Om dat te vertellen moet u misschien eerst iets meer weten van mij en van mijn volk, van mijn broeders... Ik kan met mijn broeders van gedachten wisselen. Ja, dat weten we. Dat, dat, dat heb je ons al verteld. Maar niet over al te grote afstand. Ik zal dus de ruimte in moeten om mijn broeder te zoeken. Dat zal nog het grootste probleem worden. Die kwade macht, die van Sommeren, heeft mijn broeder natuurlijk geprogrammeerd met een totaal vertekend wereldbeeld. Het zal moeilijk zijn hem te overtuigen. Dus, dus als ik het goed begrijp... Wil jij daar in de ruimte een soort mentaal gevecht aangaan met die, uh, uh, met die broeder van jou? U hebt je? er niets van begrepen, meneer oh, nee. Frank. Ons ja. volk kent geen strijd Achso. tussen broeders. We zijn zeer nauw aan elkaar verbonden. Ja. Nauwer dan ja. mensen van uw volk die elkaar lief hebben. Nauwer zelfs dan broeders en zusters van uw ras. Oh, Wij zijn ja. vruchten van eenzelfde ja. stam. En dat schept een band die onverbrekelijk is. Ja, ja. Dus geen gevecht? Een gevecht? Nee. Een ja. krachtmeting? Ja. Een krachtmeting tussen goed en kwaad. Wie door argumenten de ander kan overtuigen van zijn gelijk, wint. Dat heb ik bedoeld met ik ben mij aan het voorbereiden op mijn tocht. Ik zoek argumenten. Argumenten die sterk genoeg zijn. Argumenten om onze wereldbeschouwing te verdedigen? Juist. Ik kan er toch van uitgaan dat uw wereldbeeld het juiste is. Ja. Ja? ja? Is dat dan als vraag bedoeld, Jack? Ja. Ja. Daar kun je van uitgaan, ja. Uw woorden komen snel, maar uw gedachten aarzelen, meneer Stevens. Ja, ik, uh... Jack kan ook uw gedachten opvangen. Goed, Jack, ik, ik zal je antwoorden. Zo eerlijk mogelijk. Mm. Misschien mankeert er een heleboel aan onze wereld, zoals die reilt en zeilt. Mm. Zoals wij er verantwoordelijk voor zijn. Juist. Met alle goede en slechte dingen, maar relatief gezien... Mm. Ik bedoel, in vergelijking met wat van Sommer voor ogen staat... ...durf ik rustig te zeggen, onze conceptie is beter. In geval... Heeft in ieder geval meer mogelijkheden. Yes. Heel goed gezegd, ja. Is dat je voldoende, Jack? Dat is mij voldoende. Dank voor uw eerlijkheid, meneer Melden. Het zal me zeker lukken dit aan mijn broeder duidelijk te maken. En dan? Hij zal daar zijn consequenties uit trekken en afrekenen met de kwade macht. Hij zal van Sommer doden? Dat is niet nodig. Hij zal zich eenvoudig terugtrekken. Nou, ja, Hij zit van sommigen dan op een stukje van de gordel met een ruimteschip dat hij niet kan besturen. En met een energiebron die hij niet weet te wees. Ja, wacht nou eens even, wacht nou eens even. En wat gebeurt er als Jack zijn broeder niet kan overtuigen? Als zijn broeder die... Eh, wat, wat zei je ook weer? Krachtmeting bent? Dan zal Jack zich terugtrekken van ons, denk ik. Inderdaad. Dat zal niet gebeuren, daar ben ik zeker van. Ja. Jack is lang genoeg bij ons geweest mm. om te weten dat wij geen kwaad in de zin hebben. Ja, Hij heeft meer dan genoeg gehoord van die Van Sommeren mm. om te beseffen dat die niet pluis is. Ja. Mm -hmm. En ik vind dat we het vertrouwen moeten hebben dat Jack dit allemaal kan overbrengen. Je weet wat er op het spel staat, Jack. Niemand zal toegeven aan de eisen van Van Sommeren. Al was het alleen maar dat niemand doordrongen is van de ernst van de situatie. En Van Sommeren zal zijn dreigement uitvoeren en de wereld vernietigen. Tenminste... Als jij hem niet tegenhoudt. En als hij de wereld vernietigt, worden ook je broeders die daar in Brazilië begraven liggen vernietigd. Weer een paar van jouw volk minder. Ja, weet u professor, een stel blauwe mannen zijn door versommeren begraven in het doorwater. U kunt het geloven of niet, ze krijgen wortels. Toe. Ik ga het niet anders verwachten. Oh. Dat kan Jack allemaal vertellen als hij weer terug is. Onze eerste zorg is nu, hoe krijgen we Jack de ruimte ingeschoten? Als ik terugkom, als ik terugkom, zal ik mijn broeders ophalen. Zij zullen een stamvader zijn van een nieuwe generatie. En zullen jullie dan op aarde blijven wonen? Misschien. Je zou de mensheid kunnen helpen met jullie technische kennis. Met jullie goedkope energie. Met jullie bouwmaterialen. Er zou een tijd kunnen aanbreken... Ik zei, hoe krijgen we Jack de ruimte ingeschoten? Het is kort dag, willen jullie er wel aan denken? Ja. Uh, Ruimteschip. Dan zouden we toch officiële hulp moeten vragen... en dat zou veel te lang duren. Klapen. Klapen. Ja, ja. Er is ooit al eens een ruimteschip gekaapt, als ik me goed herinner. Onzin, je mag dan nog zo'n goede astronaut zijn, maar dat krijg je op je eentje nooit voor elkaar. Ja, wordt er niet ergens een vlucht voorbereid? Hier, of in Rusland? Niet dat ik weet. Als er problemen zijn, meneer, heren, denk ik altijd eerst aan de meest eenvoudige oplossing. Oh, en die is? Waarom vragen we Jack zelf niet? Het was zijn voorstel hmm. om alleen te gaan. Hmm. Er wordt te weinig geluisterd naar de stem van de reden en de wetenschap. Jack? Ik zal alleen gaan. Ik moet mij kunnen concentreren op de krachtmeting. En ik zal gaan met het primitieve voertuig dat jullie helikopter noemen. Nou, dus, maar dat kan toch niet? Dat is waanzin. Ik zal enkele verbeteringen moeten aanbrengen. Ik zal een energievoorziening ja. moeten inbouwen. Een paar verstevigingen. Ja, en een computer. Dat is niet nodig. Natuurlijk ja. niet. De hersenen ja. van Jack hebben een grotere capaciteit dan welke computer ook. Ja. En ik kan over veel meer gegevens beschikken. Ja, maar hoe wil je ooit een beetje verticale snelheid krijgen met zo'n lompe helikopter? Lomp! Zegt u dat wel? Ik zal dan ook geen verticale start maken. Maar wil je dan ontsnappen aan de zwaartekracht van de aarde? Dat is precies waarom jullie, jouw volk, hier miljoenen jaren geleden gestrand zijn. Wij zijn gestrand omdat wij onvoldoende energie konden opwekken om met onze ruimteschepen te vertrekken. Dat probleem bestaat nu niet meer. Ik heb voldoende maansteen voor de aandrijving. Maar hoe overwing je de zwaartekracht? Ik zal de straalmotor van de helikopter gebruiken als een soort raket. Die moet mij zoveel mogelijk horizontale snelheid geven, zodat ik na een paar ronden om de aarde eenvoudig door de middelpunt kracht de ruimte wordt ingeschoten. Dat, dat is allemaal te fantastisch. Ja, toch? ja, mij ook. Maar Jack zal het wel het beste weten. En uh, bovendien, dit is ongeveer het enige wat we kunnen doen. Als u mij wilt helpen, graag! Laten we maar meteen beginnen. is geweest zijn voor u. Bijna alle ruimte wordt in beslag genomen door de reactor. Hm? Het is inderdaad geen voorbeeld van technische verfijning. Maar daarvoor ontbreken de tijd en de materialen. Maar op deze manier kan ik genoeg energie op. Hoe lang denk je over de afstand tot de asteroïde te doen? We hebben nog iets meer dan 50 uur. Ruimschoots genoeg. Ik zal er in uw tijdrekening in ongeveer 30 uur zijn. Huh? Zo. Wilt u dit hier even vastzetten? Lassen? Lijmen oh. Zou beter zijn. Daarmee wordt de las flexibel. Maar ik heb begrepen dat u geen lijm kent van voldoende sterkte en temperatuurbestendigheid. Uh, het spijt me, nee. Ik weet niet wat ik zeggen moet. Dit is een fenomeen deze man. Ja. Maakt u foto's meneer Frank? Nou reken maar. En films ook. De mensen moeten straks weten naar welk gevaar ze ontsnapt zijn. En wie ze gered heeft. Lukt het ja, Steven? Ja, ja ja. Ik ben er niet zo handig in wil ik koffie zetten voor jullie? Oh, heel graag. Het is fantastisch. Het is dan precies waar we het snakken. We zijn al bijna 20 uur aan één stuk bezig. Professor, hebt u hier nog een paar van die stenen... die meneer Melden heeft gevonden bij de blauwe zaden? Jazeker, jazeker. Ik zeg, je moet me daar als je terug bent dus alles van vertellen. De symbolen die erop staan. Zou ik die mogen gebruiken? Het is uitstekend materiaal om de neus mee te panseren. Inderdaad, inderdaad. Keihard. Die, uh, die ruimteschepen die we gezien hebben in de blauwe ruïnes... Die waren helemaal van dat materiaal gebouwd, hè? Ja, en zelfs meteorieten hebben er maar kleine kastjes op achtergelaten. Het werd gebakken in magnetische ovens. Als het gedemagnetiseerd wordt, vergaat het tot stof. Maar de magneten die wij kennen zijn daar waarschijnlijk niet sterk genoeg voor. Nee, op geen stukken na. Kijk eens even of het zo goed zit. Ja. Nou, ik ga even die spenen halen. Oh ja, ik loop wel even met je mee, hè. Dan hoef je niet zo te sjouwen. Nu alleen de pansering nog. Ja. Verder niets. Verder niets. Niet. Geen navigatiemiddelen. Waarom? Ik heb vroeger vele vluchten gemaakt door de ruimte. Ik weet de weg. Ook in de asteroïdengordel? Als ik daar ben, zal ik vanzelf mijn broeder vinden als ik sterk aan hem denk. Geen eten? Zuurstof? Ruimtepakken? Veiligheidsgordels? Nee. Uh, denk erom, Jack. Als je in moeilijkheden komt, wij kunnen je niet helpen. Als we al een ruimteschip zouden kunnen krijgen, zouden we je nooit kunnen vinden in de ruimte. Daarbij dan zou het al te laat zijn. U schijnt te vergeten dat mijn volk gewend is aan ruimtereizen. Wij de mogelijkheid hebben ons aan te passen aan de atmosferische omstandigheden van verschillende planeten, dat wij grote ervaring hebben. Ah, heerlijk. Dank je. Dank je. Dank je. die zeven steden gaan halen met Frank? Oh, daar is hij. Oh, is dit voldoende, Jack? Ja, dank u. Ah, oh, zo, dan mag ik ja. de magnetron? Ah, al heerlijk. Dank u. Wil je geloven dat ik weg kan? Ja, ja, ja dank u. Ja. Dank ja, ja, ja, ja, dan ja. Ja. Nou wie Man niet? Rustig. Zo. Kijk nou eens. Hij is weer klaar. Dit is een vreemde vogel geworden, ja, die Haley. Hoe komt u er eigenlijk aan, professor? Gehuurd al een tijd geleden toen we naar het congres zijn gegaan. Wow, dat zal het verhuurbedrijf leuk vinden. Nou, dat, dat is van later, sir. Om tijd te winnen zal ik direct opstijgen. Ga je een proefvlucht maken? Dat is niet nodig. Ik ga er zo meer de ruimte in. Wenst u mij succes? Dat doen we zeker. Ja, succes. Ja, ja. Wilt u zo ver mogelijk uit de buurt gaan? De uitlaat, begrijpt u? Ja, oké. Okay. Ja. Goed, ja, gebruikbaar. Dat is op. Wat? Dat is Dat is In een paar seconden moet hij echt het gezicht verdwijnen. Ik kan er nog maar steeds niet over uit. Hè? Nee, nee, inderdaad. Ech, dat beetje slaap heeft me goed gedaan. Ech, een beetje slaap? U hebt het klokje rond geslapen, geloof ik. Nou, een ja, ja, ja. Hoe lang is het geleden dat Jack is vertrokken? 36 uur. Hij zou dus nu in de buurt van Van Zomeren moeten zijn. Als zijn berekening klopt, is het allemaal misschien al lang voorbij. Of niet? Wanneer zou we hem kunnen terugverwachten? Daar heeft hij helemaal niks van gezegd. Hm. Als hij terugkomt hebben we... ...eindelijk is het tijd om een wetenschappelijke opsomming van dit. Ah, ja, ah, langslaapers. Zeg jongens, ik heb de radio aangehad. Laatste berichten, geen berichten. Dus de laatste boodschap bij de ruimte was... Precies 24 uur geleden, het dreigement. En daarna niets meer? Nee. Dat zou kunnen betekenen hè, dat Jack geslaagd is. Tja, ja. inderdaad. Zo. We zullen het pas zeker weten als Jack terug is... Of anders over 14 uur.